Dit is deze week tablets. Aflevering 73, opgenomen op 11 maart 2013. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat we door gisteren of vorige week zat ik nog lekker in mijn korte broekie. Zo, om half tien met een uh, mimosa, of hoe noem je zo'n ding? Een lekker drankje op het strand, en nu is het gewoon min drie of Zo erg, je. Het is crazy hoor, het was donderdag of zo, was het 16 graden, en toen was het echt lekker. Toen ben ik s'avonds nog uh, met mijn broertje, uh, gewoon even met een, hoe noem je dat, een pest of zo, een trui, hoe noem je zo'n ding. Gewoon lekker even de hond te kunnen uitlaten, en was het gewoon allemaal goed te doen. Het was me een potje koud nu opeens. En ik hoor net van, uh, van jou volgens mij. Was jij dat? Die zei dat het 27 uur ging sneeuw of zo. Ik zeg het te Nee, de sneeuw komt terug, inderdaad. De winter komt terug bij jullie. Ja, er liggen er ging, uh, nu wel witte, uh, witte sporen, zeg maar, om alle parkeerplaatsen en op auto ramen en dat soort dingen. Maar geen echte sneeuw, maar meer van die. Uh, ja, normaal gesproken zou je dat als restjes omschrijven. Alleen is dit dus geen restjes, maar meer inderdaad gewoon een opbouw van een heel klein beetje stuifsneeuw of whatever wat het is. En hoe is ja. het in Italië Nou, eh, niet veel bijzonders in plaats van sneeuwregen en eh, voor de rest eh, eh, wachten we op de volgende stembronde. Hè? Want we mogen stemmen en daar kwam niks uit. Oh, heb ik niet, meegekregen? Uh, niet, niet echt gevolgd, nee. Ik, ik, ik heb natuurlijk wel gevolgd uh, over de paus, maar uh, oh ja, we hebben het niet had... over de paus, toch, neem ik aan? Nee, dat interesseert mevrouw weinig. Uh, mogen ze doen wat ze, wat ze zelf willen, maar uh, nee, nou, er moet een nieuwe regering samengesteld worden. En het is natuurlijk zo, Koning die belooft natuurlijk van alles. En dat trappen heel veel mensen in, dus de helft ongeveer, nou niet de helft, maar heel veel mensen hadden op hem gestemd. Ja, een derde en... of zo. Wat, wat ja. de hel is mis met die mensen echt? Ja, die zijn zo gevoelig voor, voor zijn uh, charisma, terwijl ik ook vind dat hij dat niet heeft. Maar ja, en, en natuurlijk wil niemand met hem samenwerken, dus dan wordt een regering onmogelijk. En uh, ja, dan houdt het een beetje op. Dus we mogen over twee weken opnieuw naar de stembus, maar ik verwacht niet dat er veel anders uit gaat komen. Mag geen stemmen, joh? Nee, ik, ja, dat weet ik trouwens niet. Ik heb niet, ik heb niet gestemd, want ik was er niet. Ik stel in Barcelona, dus ik weet niet of ik mag stemmen. Oké, okay, weet ik ook niet. Je bent gewoon. Ben, ben jij een Italiaan uh, ondertussen? Ik heb een Italiaanse uh, identiteitsbewijs. Dus, ik denk dat je dan mag stemmen. Ik het ook. Maar ik heb ook een Nederlands paspoort. Op reppe. Dat mag toch niet meer in Nederland. Ja, zeggen. volgens mij alleen als je in de politiek zit of zo. Alleen als je in de Tweede Kamer zit of zo. Ja, daar haal ik ook allemaal niet bij. Die wilde, nee. die is ook fucking crazy. Dus uh, <laughs> daar heb ik ook niks mee te maken hoor. Precies. Okay. Nee, voor de rest, uh, niks boeiend hier Helemaal niks. Zo, ik heb hè. zin in de zomer. <laughs> nou shit. Uh, wie niet? Hé, hey, uh, nu je een, weekje, uh, of een dikke week terug bent. Uh, is er nog iets uh, wat je bent vergeten over MWC te vertellen... wat je toch wel graag kwijt wil? Nee. <laughs> <laughs> Simpel, nee. Uh, nee. En als ik je vraag, wat vind je nu een dikke week na dato het tofste wat je gezien hebt? Is dat nog hetzelfde? Ja, volgens mij heb ik de volgende keer gezegd DDS. Ja, dat soort uh, Dolby Digital Surround uh, in je koptelefoon als het ware. Ja, dat vind ik nog steeds het en dat hoop ik dat we dat snel krijgen. Want dan uh, lig ik wel in bed met een koptelefoon op hoor. Mm -hmm. Ja, ik kan, ik kan dat toch op een of andere manier niet. Uh, ik wil toch graag horen als de deurbel gaat, of als de hond blaft, of weet ik veel, van mijn partassen, uh, de buren de, de boel in de fik hebben staan. <lacht> ja, ik, ben toch... ja, ik heb zeer <lacht> angst dat je dan, uh, la lekker muziek zit te luisteren. en dat je dan op een gegeven moment de deur open doet en dat de hele, de hele boel in de fik staat of zo weet je wel? Ah, dat ruik je wel. <lacht> ja, oké. Okay. Hey, uh, waar wil je het uh, deze week over hebben? Nou ja, een aantal uh, opvallende ontwikkelingen uh, en even wat dingen in de, die we in de nabije toekomst kunnen verwachten. En uh, afgelopen week zijn er een aantal uh, berichten gepubliceerd die ik wel opvallend vond. Waaronder um, uit Duitsland, Zand, daar, daar vond de, de, de CBIT 2013 plaats. Dat is zeg maar een ICT of computer, computerbeurs. En daar zijn wel tablets te vinden, maar, maar nooit echt, echt hele nieuwe modellen of productpresentaties of zo. Meer wat we al een keer gezien hebben. Of prototypen en dergelijke. Uh, Samsung was daar ook aan bezig. Um, en die, die liet daar weten de, de, de ATIF-tab. Dat is Samsung's Windows-RT-tablet. Uh, de verkoop daarvan. Toch? Nee, die hebben we niet gereviewd. Ik dacht de, wel. Nee, nee. Samsung heeft de ATIF-smart PC. Dat is zeg maar met keyboard-dock. Dat ding wat jij gereviewd hebt. En de, de atf Tab is echt een standalone uh, 10,1-inch tablet met Windows RT. En ook met een ARM-processor. En uh, die werd nog in Europa verkocht. In de VS uh, had Samsung er al voor gekozen om dat niet te doen. En uh, Samsung stopt nu ook in Europa, of tenminste in een aantal Europese landen. Zoals, waaronder Duitsland, met de verkoop van het apparaat. Omdat niemand hem wil hebben? Ja, dat is één van de redenen. Een uh, andere reden is dat het prijsniveau volgens Samsung te hoog, hoger ligt dan, dan men verwacht had. Volgens mij kost het ding 649 euro. Uh, en omdat Samsung uh, Windows RT gewoon nog steeds te verwarrend vindt en uh, het niet waard vindt om de consument uh, te gaan vertellen hoe Windows RT nou afwijkt van Windows 8. Daar gaat te veel geld in zitten. Al die, die factoren bij elkaar heeft Samsung nou doen besluiten om uh, de tablet niet meer te gaan verkopen. Uh, in, in ieder geval in Duitsland en een aantal andere Europese landen. Ik heb natuurlijk Samsung Benelux even gevraagd, van, hoe zit dat nou? Die zeggen, we hebben nog niks officieels van het hoofdkantoor ontvangen, dus... Momenteel blijft het hebben, het gewoon te koop in Nederland. Maar er wordt niks gedaan aan promotionele activiteiten of reviewmodellen. Vandaar dat we hem ook niet gereviewd hebben. Ja, um, en je kan de ondersteuning dus ook wel vergeten op de langere termijn. Uh, vanuit Samsung denk ik wel. Uh, vanuit Microsoft is natuurlijk een ander verhaal. Oh, is Samsung wel iets beter geworden hè, het laatste jaar uh, met de uh, updates? Of ben ik, al ik denk dat dat zo lijkt, omdat nu in één keer die golf van updates komt... Uh, maar dat zijn updates uh, die andere fabrikanten natuurlijk al vijf maanden geleden doorgevoerd hebben. Ja, dat is ook wel zo. Uh... Dus dat, dat er wel meevalt. Maar goed, ze, ze doen in, in ieder geval aan updates. En dat valt... Uh... Wat ik wel opvallend vond is de Galaxy Note. Dat is hun eerste fablet. Die is toch alweer twee jaar oud. Anderhalf. Uh, dat is voor Samsung begrippen best oud. Uh, en die heeft uh, deze week een update naar Android 4.1 Jelly Bean gehad. Dus dat, uh, dat was wel positief. O, goed, terugkomen we op, op dat Windows-RT verhaal. Is dit nou het einde van Windows RT? Dat zeggen we natuurlijk al, al vanaf het begin van verhaal eigenlijk. Ja, dat uh, is niet zo dat het echt een hele verrassing is voor ons inderdaad. Toen Microsoft met Windows 8 en Windows RT naar buiten kwam... hadden we het al van... Oh, hoe verwarrend is dit? En um, in hoeverre um, geef je... ...developers en fabrikanten de keuze om gewoon met Windows 8 apparaten op de markt te komen... ...zodat dat Windows RT nooit echt van de grond gaat komen. Ja. Gewoon omdat je kan kiezen tussen een, een uitgeklede versie van een besturingssysteem... ...en een volledige versie van een besturingssysteem. Dan is het niet heel uh, verrassend als er wordt gekozen voor de volledige versie van het besturingssysteem... Uh, terwijl het misschien in praktijk helemaal niet zo optimaal is om, uh, om, om uh, bijvoorbeeld zo'n ATIF, uh, hoe noem je zo'n ding? ATIF, zei je? ATIF-tab. Ja, die ATIF-tab uh, uh, te, dra te draaien draa met echte software, zeg maar, want het is ja. niet uh, geoptimaliseerd voor touch. Maar dan toch, uh, uh, ja, kiezen, dus, kiezen de meeste fabrikanten ervoor om uh, hybrides uit te brengen in, in combinatie met een een toetsen wordt of wat dan ook. En dan opeens is zo'n zo volledige versie toch wel iets interessanter... omdat je dan in ieder geval kan zeggen van... Hey, alle software die je wilt draaien, die zou je in principe kunnen draaien. Dat je het ja, maar... uiteindelijk in praktijk niet zo fijn vindt... omdat het te langzaam is bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets anders. Alleen daardoor uh, worden zowel fabrikanten als developers niet echt gedwongen... om in hoog tempo dat RT-ecosysteem op te gaan zitten bouwen. Want dat is ook een beetje het, het probleem. Het, het voordeel van Windows RT ten opzichte van Windows 8 is een beetje weg. Dat was uh, volgens mij, de bedoeling was, goedkopere uh, tablets met energiezuinige uh, processoren. Uh, die ARM varianten. Um, dat goedkopere, dat, dat kun je inmiddels wel weglaten. Want je hebt ook gewoon Windows 8 tablets voor 4, 5, 600 euro. Hetzelfde wat de Windows RT tablets kosten. En ja, dat laat ik energie... zeggen als het 100 euro maximaal scheelt of zo. Ja, maar dat weegt dan weer niet op tegen hetgeen wat je mist met Windows RT. Um, aan de andere kant, dat energiezuinige processoren. Ik denk dat dat ook wel reuze meevalt. Intel wordt vaak natuurlijk afgekraakt van hè, uh, ventilatie nou of koeling nodig, uh, uh, gaan drie uur mee. Ja, ik denk dat dat vijf en een half of zes uur wat je nou gemiddeld uit een Windows 8 uh, apparaat haalt, wat ook nog eens convertible hybride is. Hè. Ja. Um, dat het ook weer niet opweegt tegen die, dan die anderhalf uur extra... die je op een Windows-RT-standalone-tablet krijgt. Ja, dat is ook wel zo. En kijk, natuurlijk zijn die Intel-processoren nog steeds niet snel. Nee. Maar, kijk, uh, qua, qua batterijleven of zo, valt dat niet, valt mij niet tegen of zo. Ik heb nu die uh, HP x 2 En die gaat denk ik ook... Uh, Kijk, ik onderzoek dat nooit zo heel wetenschappelijk hoor, maar die gaat ook voor mijn gevoel een uur of zes, zeven mee. En als je die, dat dokter aan doet, gaat hij nog weer een uur of twee, drie extra mee. Ja. Dus laat het zeggen in een range van zes tot tien uur in totaal. Ja, dat is gewoon pretty decent voor zo'n apparaat. Het is niet optimaal, ik bedoel het liefst zullen we natuurlijk allemaal een apparaat willen met drie maanden batterijduur. ...of in ieder geval twee dagen, maar zo is het nog, nog helemaal niet. Aan de andere kant, wie gebruikt nou zijn tablet tien uur per dag... ...dus je hebt al twee dagen met die tien uur. En dat is gewoon op ja, zich wel redelijk. Dus dat voordeel heb je gelijk, daar houdt het wel weg. Ja, ja, kijk, ik denk dat, nog, uh, dat, dat je daar wel um, een pijnlijk punt voor Microsoft aansnijdt... ...dat Windows RT gewoon wel gefaald genoemd kan worden... Wat het dan een paar maanden geleden ook al een beetje op bleek En ja, als de, uh, grote fabrikanten... Zeker een fabrikant als Samsung... Die toch voor een, voor een heel groot deel ook verantwoordelijk is voor het succes van Android. Als nee. die zijn handen er al van af wil trekken... Ja, dan uh, begint het toch lastig te worden. Ja. Neem niet weg dat ik de Surface RT nog steeds een van de fijnste Windows 8 uh, uh, hardware vond tot nu toe. Alleen... Uh, ja, WebOS waren er ook fans van. Maar ja, als er niet genoeg mensen zijn die, uh, die het kopen. en niet genoeg andere fabrikanten zijn die er. of developers zijn die zich ermee bezighouden. ja, dan kan je het wel op je buik schuiven, dat succes. En dat lijkt voor Windows RT uh, ook een beetje te komen. Wat op zich wel raar is, want uiteindelijk neem ik toch aan dat. een, een, een nieuwe app, zeg maar, voor een Windows developer. Uh, het, in het begin nog steeds het meest interessante is om dat toch in die moderne interface te schrijven. Ja, dat zou je zeggen, Dus ja, wie weet... Kijk, uh, en ik denk ook dat het een heel groot probleem is dat Microsoft al heel snel Windows Blue heeft aangekondigd, Nou, hebben ze nog niet of zo gedaan. Ja. ja, maar ze hebben het ook niet echt ontkend, toch? Of wel? Nou, nee, maar ja, nee. Nou, nee, voor, niet zover niet. ik uh, het gezien heb, blijkt erop dat over een klein half jaar of zo Windows Blue komt. Dat is wel de bedoeling, ja. En Windows Blue zou weer dan de hybride moeten zijn tussen 8 en RT, als ik het uh, zo een beetje begrijp. Ik hoop dat er dan één versie komt. Ja, volgens mij dat wordt meer een, uh, hoe moet je dat zeggen, een soort responsive uh, OS. <laughs> nice. Ja, want daar, daar wil ik ook nog over hebben. <coughs> dan gaan we hopelijk, of waarschijnlijk ook, naar kleinere Windows 8 tablets. Windows Blue moet het mogelijk maken om bijvoorbeeld een 8-inch tablet uh, op de markt te zetten. Oh, dat, dat is pas wordt... mogelijk nadat Windows Blue er is? Niet met de huidige handbok? Nee, nee, want dan wordt het veel te klein, joh. Hmm. Dan, je, dan ben je ook al die, die voordelen kwijt, hè, van apps naast elkaar draaien en dat soort dingen. Dus de, met, met de huidige versie is dat volgens mij niet echt mogelijk. Of het, het zou technisch gezien best mogelijk zijn. Uh, maar het, het komt de gebruikerservaring niet uh, ten goede. Ja, dat zou een van de voordelen van Windows Blue zijn, uh, dus... dus, dus uh, uh, ...sponsored design zal we maar even noemen... Uh, ...en uh, een aantal elementen qua user interface zou Microsoft aanpassen... ...en dan denk ik dat we het hebben over een startbutton. Uh, daar hoor ik toch nog wel steeds heel veel kritiek over. Um, en wat jij zegt, een combinatie tussen RT en Windows 8 al denk ik... Uh, ja, de huidige nou... is toch ook al? <laughs> ja, een combinatie kun je niet echt maken... ...want je kunt niet een ARM-processor combineren met een, een Intel-variant... Uh, dus ik denk dat, dat dus echt R.T. inderdaad gewoon zo langs tijd gehad heeft. Er kan bijna niet anders. Ja, weet je wat het is? Het probleem is gewoon dat wij alle twee redelijk verstand hebben van deze handel. En zelfs dan weten we nog niet precies wat er gaat gebeuren en hoe wat dat nou werkt. En dat is dus denk ik gewoon het belangrijkste wat je erover kan zeggen. Hoe kan je dan verwachten dat iemand anders het verwacht, euh, het kan begrijpen? Of het nou een verkoper is of degene die zo'n verkoper advies probeert te geven, een consument. Ja. Eh, het is gewoon een pretty crazy allemaal, dus uh, nu, uh, om het nou helemaal dood te verklaren, weet ik niet, niet maar het lijkt erop dat het in ieder geval niet Kijk, Als Microsoft erg nou gaan. Windows RT gratis weg gaat geven aan fabrikanten, dan kan ik me nog voorstellen dat er nieuwe apparaten verschijnen. Dat zie ik Microsoft nog wel doen, om het te pushen. Microsoft gaat niet zomaar zeggen, oké, daar hebben we fout gedaan, oké, okay, geven we toe, op naar de volgende stap. Ik denk eerder dat ze het gratis uh, gaan, aan, gaan weggeven. Ja, ik zie het niet zo snel gebeuren. Maar we zullen zien, we zullen zien. Maar is, is voor jou Windows 8 tablets met een formaat van 7 of 8 inch geoptimaliseerd voor het schermformaat dan? Zou dat een, een uitkomst zijn? Nee, ik zie niet uh, wat daar het voordeel voor zou zijn. Nee? nee net, uh, of nou, mobiliteit, hetzelfde als een Windows 8 Sure, maar um, zeker met Office, die dat nu heel erg naar zo'n... Uh, hoe noem je dat, een subscriptiemodel gaat, hè? Dat je dus gewoon maandelijks of jaarlijks betaalt en dat soort dingen. Uh, ik denk dat mensen uh, daar niet echt direct op zitten te wachten. En dat blijft voor mij nog steeds het enige echte voordeel voor, van, van Microsoft, hè? De, de allerbeste Office op een mobiel apparaat. Ja. Ja. Nou, office op een 8- of 7-inch apparaat, dat lijkt me nog minder geschikt. Moet je dus ook nog een keertje extra een soort maandbedrag of wat dan ook voor betalen... Mm -hmm. uh, en dan concurreer je, net zo goed weer... net zoals dat ze nu met de 10-inch, uh, of 10-ish inch... Uh, concurreren tegen Android en iOS... dan concurreer je tegen uh, superpopulair en opkomend segmenten... binnen Android en iOS, de iPad Mini en de Nexus 7, Kobo Arcs, uh, B1... Oh. en weet ik veel allemaal. Um, ja, ja, lijkt me heel erg lastig, vooral met die uh, apparatuur... en dan vooral Nexus 7 en iPad Mini... Gewoon het grote voordeel hebben dat ze gewoon een enorm app en accessoire aanbod hebben. Ja. Nou ja, daar heb je een punt. Al zie ik wel uh, mogelijkheden als Microsoft het echt voor elkaar krijgt... om een uh, volledig nieuwe geoptimaliseerde interface voor Windows 8 op 7 in tablets te krijgen. Zie ik daar best mogelijkheden voor. Ik denk dat mensen er best wel... Uh, sure, als het helemaal krijgen, dan... nieuw is, het helemaal lalala, dat zou best, maar ik zie dat niet gebeuren. Nou, okay. We'll see. Genoeg over Windows... Uh, Android, want daar is ook uh, nieuws over wat betreft, wat betreft bestuurssystemen. Want sinds vorige week is de eerste partner tablet van Google uh, voorzien van Android 4.2 Jellybean. 4.2 is hem toch al een tijdje, volgens mij sinds oktober of zo. Ja, ja. ja. ja zo, toen is Google aangekondigd voor de Nexus apparaten. Um, en inmiddels heeft de Aces Transformer Pad 300 de update binnengekregen. Um, dat is dus de eerste tablet, voor de rest waren het de Nexus tablets. En het is mooi om te zien dat Asus weer als eerste is. Dat is uh, een van de weinige dingen die Asus echt goed doet. Uh, ja, voor de rest heel weinig bijzonders aan 4.2. Het belangrijkste wat 4.2 brengt is natuurlijk de meerdere gebruikersaccounts. Ja. Uh, een welkom feature van, van Android. Uh, maar we wachten uit, natuurlijk eigenlijk op, al een tijdje op uh, Android Keyline Pi. En dat gaan we waarschijnlijk terugzien tijdens Google uh, uh, Ontwikkelaarscongres. Volgens mij vindt dat in mei plaats. I.O. En uh, ja, het, het kan bijna niet uitblijven. 4.3 of 5.0, hoe het ook uh, qua nummers gaat heten. Wat denk jij dat de belangrijkste features die we gaan terugzien? Of wat wil jij graag terugzien? Oh, um, no clue. <laughs> dat zat ik me ook te bedenken van de week. Ik dacht van ja, wat mis ik nou echt nog aan Android? Nee, is... ik mis niet zo heel erg veel qua, qua, qua uh... Qua OS-niveau, je mist misschien soms nog wat apps of wat dan ook. Maar nee, niet echt, uh, uh, niet echt iets qua, qua, qua functionaliteit. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld dingen als Google Now en dat soort dingen... gewoon nog meer naar de voorgrond ge gepoest gaan worden. Mm -hmm. um, en volgens mij was er sinds 4.1 of 4.2 al iets dat ze het makkelijker hadden gemaakt... om uh, nieuwere versies uh, update geschikt te maken hè? Er, er was toch iets mee Dat het makkelijker zou worden Om bijvoorbeeld uh, als fabrikant van 4.1 naar 4.2 te gaan Of uh -huh. in dit geval van 5.0 naar 5.1 of wat dan ook uh -huh. Dus wie weet zien we daar nog wat meer dingen in Maar echt voor consumenten uh, Direct nieuwe functionaliteiten Ik zou niet echt iets heel hoog op mijn verlanglijstje hebben staan uh -huh. um, en wat jij zegt, Google Now moet een beetje op, uh, op het gelijke niveau van Siri komen. Dat wordt lastig, maar... Uh... Ja, ik denk dat Google Now Siri wel voor, voorbij geschreven is, hoor. Ja, vind je. Ja, uh, met puur Siri... over spraken. Ja, ja oké, okay, maar um, Google Now en Siri verschillen in zover dat... Siri is een assistent die je wat vraagt en die je dan een antwoord terugstuurt. En Google Now is, iets die, uh, is een assistent die informatie vrijwillig naar je toe brengt, zeg maar... Dus op het moment dat je een afspraak in je agenda hebt staan en je bent uh, uh, in de stad of zo en je moet uh, ergens anders in de stad zijn over een half uur en dan kijkt de dingen, hé hey, wacht eens even, de de, de, er begint wat file te komen of wat dan ook, uh, je moet nu weg als je op tijd wil komen bij je restaurant of zo. Ja. Dat soort dingen, dat is een, uh, een, een echt een, een daadwerkelijk verschil met Siri. Ik zie bijvoorbeeld Siri dat liever gaan doen ook als instelling. Uh, dan dat ik zeg van, goh, uh, Google Now moet meer op Siri gaan lijken. Nee, ik denk dat Google Now uh, toch wel het heel erg goed uh, aan het doen is in, in dat opzicht. En dat het alleen maar meer aandacht krijgt. Zeker ook omdat dingen als die Google Glasses en zo uh, gaan komen. En uh, zover ik het in kan schatten, draait Google Glasses vo voornamelijk op Google Now uh, informatie. Hè, of in ieder geval op een vergelijkbaar OS. natuurlijk heb je een camera, lalala, een camera in je bril, wat de hel, echt. Eh? <coughs> uh, maar dat het OS, zeg maar, of in ieder geval de interface... heel erg Google Now-ish gaat, ga, gaat worden. Dus oh ja, dat zal best, ja. Informatie laten zien in je ooghoek van... hé, hey, uh, luister vriend, uh, je moet uh, snel uh, naar links hier op de snelweg. of uh, luister, uh, je moet er nu vandoor... of uh, hey, het uh, gaat zo meteen vriezen... dus uh, denk aan uh, dat je vannacht uh, zo'n zo, zo doek over je auto raam doet... of, of wat, wat dan ook, dat soort informatie... <laughs> ja. uh, en ja. dat, dat soort dingen zie ik uh, alleen maar meer aandacht krijgen binnen, uh, binnen Keyline Pie. Alleen ik zou niet weten wat daar nog meer, uh, nog meer aan, uh, aan gedaan zou worden. En qua interface of wat dan ook. Uh, ik denk dat het sinds Jelly Bean uh, daar de polish ook al een stuk beter aan het worden is. En dat kan nog wel wat verfijnd worden. Uh, en ik vraag, ik, ik vraag me wel echt af of het bijvoorbeeld dus echt gewoon... Een kleine update, of in ieder geval hè, een kleine update, misschien uh, qua interface gaat worden, als het gaat om hoe goed het is afgewerkt en, en, en, dat, en dat soort dingen. Uh, of dat er weer een helemaal nieuwe interface wordt gekozen, zoals het bij vorige Android-versies toch ook regelmatig gebeurde. Ja. Uh, dat wordt dus als een hoop mensen door uh, vernieuwing gezien. Uh, door sommige mensen wordt het ook gezien als ze uh, toegeven dat de keuze die je hebt gemaakt niet een optimale was. Uh, zo kan je bijvoorbeeld iOS ook uit, uh, uitleggen. Hè? Heel veel mensen vinden het saai. En andere mensen zeggen: van hé, hey, luister, die hebben dus in 2007 al besloten dat ze op de juiste weg zaten. En die houden het vol. Mm het -hmm. zijn twee manieren waar je naar kan kijken. En ik ben dus benieuwd hoe uh, Keyline Pij er in dat opzicht uitziet. En hoe de reactie daarop is. Ja. Overigens, uh, even <kijkt> gezegd hebben uh, ik verwacht niet dat uh, iOS 7 heel erg, heel erg nieuw gaat worden hoor. Uh, helemaal een nieuwe interface of whatever. Nee, dat was wel toch een van de dingen die je die, die hoopte, of niet? Nou, ik, ik had toen een stukje geschreven over dat als Johnny Ive de baas is, en dat is die dus toen, net was toen net geworden. Het geeft kansen op vernieuwing, hè? misschien minder skeuomorphism en, en dat soort dingen. En ik kan me ook niet voorstellen dat er helemaal niks veranderd gaat worden, maar ik denk niet dat Apple... Uh, uh, ...helemaal gaat afstappen van de huidige uh, interface. Dus ik denk dat we nog steeds springboard en zo zullen behouden. Mm -hmm. uh, en, en je ziet geen widgets terugkomen bijvoorbeeld? Nee, ja, ik zie dat nog steeds, uh, ook nog steeds niet terugkomen. En sowieso, hè, widgets zijn uh, nog steeds voor mij ook niet super interessant, uh, moet, ik, moet ik toegeven. Sommige dingen zijn handig als quick toggles en dat soort dingen. Maar dat kan je ook... Uh, Hoef je hoeft niet per se een widget te noemen, zeg maar. Ja. Uh, en, en een widget als wie je laatst getweet heeft, of uh, wat heb je nog meer van een widget? Je Facebook, je RSS, je foto's, uh, ja, ja. je YouTube. Al dat soort bs, dat kom ik op een heleboel andere Android-apparaten, heb ik daar gewoon toegang toe. En dat is nou niet iets wat ik mis als ik daarna weer naar mijn iPad, of naar mijn iPad Mini ga. Nee, ik moet ook eerlijk zeggen, uh, op mijn Android-tablet die ik heb liggen, uh, gebruik ik ze bijna nooit. Op, als je, dus, kijk, kijk, als dus, je Android hebt... Ik spreek voor mezelf. Als ik met Android heb, het open doet, dan weet ik al welke app ik ga openen eigenlijk. Um, dan, dan, die, ja, die widgets zijn is vulling. Ja, nee, zo is dat. En hetzelfde geldt dus voor iOS en hetzelfde geldt voor Windows 8. Daarom uh, kunnen we ook zeggen van, Joh, dat starten nu is allemaal wel leuk, maar wie zit er daar de hele dag naar te kijken? Zodra je zo'n ding pakt, ga je op zo'n tegel klikken om er iets mee te doen. Dus, ja, maar Windows verraad... 8 is dan nog meer, meer een combinatie tussen een widget en een, en een app. <laughs> Ja, dat, dat vind ik nog wel, wel, wel oké. Okay. Kijk, en natuurlijk zijn er een heleboel kansen hoor die in Windows, of in iOS 7 hopelijk kunnen, zoals multi-accounts. En uh, misschien wat beter informatie kunnen delen tussen apps. Ja. He, dus betere integratie en dat soort dingen. En er zijn misschien ook wel wat design elementen die ge gerefreshed kunnen worden of wat dan ook. Ja. <coughs> maar een helemaal nieuw OS. Ja, dat zie ik niet direct gebeuren. Of in ieder geval een helemaal nieuwe interface van het OS. Nee, dat zie okay. ik nou niet. Nou ja, dus OS. zowel iOS als, als Android als Windows... Uh, eigenlijk uh, veel uh, guesswork. Gokwerk, uh, <laughs> nee. wat doen we niet? Guesswork. Guesswork. Uh, want ja, we weten eigenlijk niet wat we kunnen verwachten. Maar dat maakt het wel des te leuker. Uh, goed, Google in mei waarschijnlijk. Uh, Microsoft waarschijnlijk na de zomer. Uh, zie jij iOS 7... Uh, ...deze maand nog verschijnen. Oh, nee, ja, je hoort... Het is maart natuurlijk. Over de volgende maand misschien even een nieuwe iPad zou komen? Dat ja, was het vorig jaar ook niet in maart? Een jaar daarvoor? Een jaar daarvoor. Ik Weet veel, ja. Ik ben opgehouden met dat, uh, met dat bij te houden. Of dat te onthouden. Nee, um, kijk... Uh, meestal is het zo dat er een, uh, uh, een, een, een, een soort tijd zit met een, pub, of met een beta... ...en WWDC, met, waar de developers uh, de kansen krijgen... ...om de nieuwe APIs, nieuwe onderdelen van zo'n ding te zien... ...zodat mm. ze daar hun apps geschikt voor kunnen maken. Ja. Aangezien dat nog niet gebeurd is... ...lijkt me dat heel, heel sterk dat het volgende maand gebeurt. Maar wie weet, uh, kijk, uh, uh, misschien, uh, misschien showt Apple volgende maand... ...en ik zie het niet gebeuren hoor. Ook, overigens ook niet per se de nieuwe iPad al volgende maand... ...maar wie weet, dus laten ze de iPad 5 zien met een preview van... Uh, uh, van iOS 7... die mm -hmm. dan in september uh, beschikbaar komt. En dat dan de public beta... vanaf... Uh, ja, laat ik zeggen april, mei of zo... beschikbaar gaat het komen. Ja. Of, en met public beta bedoel ik developer beta. Hè? Dat is mm -hmm. niet echt voor het publiek. Maar um, uf, ik, uh, op het moment... Uh, zie ik het nog niet echt gebeuren. Wat ik ook nog niet zie gebeuren is een Retina Mini. Ja, ik, ik ook niet. Ik vind het nog te vroeg. Hè. Dat zeg ik omdat ik hem zelf gekocht heb. <laughs> meer. Nee, uh, ik denk dat het nog, gewoon nog steeds niet, uh, uh, nog niet heel erg uh, goed apparaat zou worden. Hij moet of dikker worden, of zwaarder worden, of, uh, wat ik bedoel, minder batterijleven hebben, uh, of heel veel duurder worden. En uh, waarschijnlijk een combinatie van al die dingen. Ja, en, ja ze uh, moeten ergens op inleveren leveren. Uh, uh, uiteindelijk, uh, precies, het is nog steeds niet zo dat de, de hardware er in, in zo'n vorm is dat dat gewoon allemaal maar kan, zeg maar. En sure, ze kunnen er een, een 1200x1080 scherm in zetten. Maar dan krijg je dus weer problemen met uh, schalen van apps en dat soort dingen. En uiteindelijk is de kritiek op dat Retina scherm is ook al heel snel afgestorven. Jij hebt er toen ook redelijk fel op gereageerd. Ik heb er fel op gereageerd. We hebben ondertussen alle twee een iPad mini. Waar we alle twee dol op zijn. En als ik hem pak, zit ik me niet te ergeren aan het scherm. Nee. nee, daar heb je helemaal gelijk in. Er is, er is op dit moment geen moed... Voor Apple om daarmee te komen. Maar het mooie van Apple is altijd wel dat ze juist op dat moment met iets, eh, met iets komen om ons wederom naar de winkel te trekken. Ja, ja zo, is dat, zo is dat. We zullen dus, het zien. We gaan het zien. Oké. Okay, um... Over hoge resolutie schermen gesproken. Ik zie dat jij een vraag hebt. Ja, dat vind ik opvallend. Uh, want um, hoge resolutie schermen, dan heb ik het niet over Full HD, want die zien we toch al anderhalf jaar bijvoorbeeld van Acer. Acer. Uh, en nou ook met de Windows 8 tablets. Maar als we nog een stap <lacht> verder gaan, de retina-achtige uh, retina resoluties. Uh, en dan zitten we op 2048 bij 1536 pixels, geloof ik. Ik zie steeds meer budgetfabrikanten. Uh, Argos, Jarvik en sinds dit weekend ook Point of View ne uh, uit <lacht> Nederland. Komen met een uh, 9,7-inch tablet. Uh, Hetzelfde iPad dus, 4x3 uh, beeldscherm. Uh, met die hoge retina-achtige resolutie. Mijn vraag is: waarom kunnen zij dat wel? En waarom, nee, waarom doen zij dat wel? Want ik ga ervan uit dat aanmerken dat ook kunnen. En, en doen aanmerken dat niet. B waar wachten zij op? Ja, geef me daar maar eens antwoord op. Ja, van die budgetfabrikanten hoor je vaak dat dat dan de, tussen aanhalingstekens, uh, afgedankte schermen zijn van de iPad-productie. Ja. En daarom zijn ze ook 4:3 bijvoorbeeld. Um, een een Asus of een uh, een Samsung zie ik niet zo heel snel de keuze maken om uh, dat soort uh, volume te kunnen kopen, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, misschien is daar gewoon niet genoeg ruimte voor. Ik denk ook niet dat Samsung of Asus de stap willen maken naar een 4.3 Android scherm. Nee. Ik denk dat dat 16.9, 16.10 achtige formaat gewoon de voorkeur heeft en uh, daar zoveel aandacht voor is gegaan dat het heel raar zou zijn ook om het Proberen terug te draaien. En ik denk dat uh, uh, apparaten als Samsung en, of uh, fabrikanten Samsung Asus en dat soort dingen... Uh, die hebben een jaarlijkse upgrade cycle. Misschien als ze twee of drie lijnen hebben dat dat ieder half jaar wat gebeurt, zeg maar. Mm -hmm. uh, terwijl die uh, budgetfabrikanten, die hebben een, een wat sneller upgrade cycle. Zes maanden over, ja, ja. En uh, die zijn gewoon op zoek naar iets nieuws wat ze in dat ding kunnen proppen. Ja. En dan ja, hebben we dus gewoon de vergelijkende lijstjes uh, probleem, zeg maar. Dat je zegt van, oh ja, ik heb een Retina en ik heb een dit en ik heb een dat. Maar hoe goed het allemaal per, per onderdeel is, is nog maar de vraag. En sterker nog, hoe groot de som van de producten is, is meestal nog een groter probleem. Ja. Uh, dus ik denk dat het daar uh, heel erg aan ligt. Ja, ja goed. Ik, ik, ik snap wel het punt uh, dat 16 bij 9 dat is toch wel belangrijk. Want volgens mij heb je ooit een 4x3... Was dat niet de Jarvik die jij toen gehad nee, nee. hebt? Waarin dan toch de 4x3 een groot nadeel is voor een Android-tablet. Ja, overigens vond ik het wel een prima budgetapparaatje. Maar nee. het blijft gewoon voor apps... Voor Android-apps blijft het een rare situatie. Ja. En uh, kijk, aangezien ook, ook uh, Google zelf niet een Nexus-product heeft... met zo'n uh, afmeting. wat overigens, <laughs> ze hebben wel een laptop nu met 4x3. De Pixel. Dat is oh, dus ja. geen widescreen-laptop. Maar dat is dus zo'n oude IBM-achtig formaat-laptop. <laughs> Fucking weird. Dus wie weet uh, zit daar misschien wel wat te komen. Maar dan hebben we het over, over Chrome OS en niet over Android. Dus nee, ja, nee, ik, ik denk dat uh, kijk zo'n zo, zo, zo B-merk als Point of View, of wat is dat, een D-merk, die, uh, die verkopen er misschien uh, 3000 of zo in, in Nederland uh, per jaar. Ik mm -hmm. denk dat dat al redelijk, uh, redelijk aan de overdreven kant is. Laten we het 500 noemen per jaar. Nou, ik ja, kan het je... best wel verkopen. Ze mm. liggen vind overal vrij. namelijk. Ik heb ze nog nooit gezien in het echt. Of in ieder geval in het wild. Um, het, al, al zou het 20.000 zijn. Ik denk dat die productie kunnen kopen... of in ieder geval onderdelen voor die productie kunnen kopen... op allerlei verschillende plekken. Mm -hmm. Of het nou afdankertjes zijn of niet. Alleen een, een, een Samsung of een Asus... Um, al verkopen die volgens mij ook niet heel erg gek voor tablets... hebben we toch over andere orde van groottes... En dan kom je dan toch in de problemen... dat je dus niet mee weg kan komen... door uh, uh, overtollige productie van andere producten te gaan kopen. En dan zul je dus gewoon heel erg eigen uh, capaciteit moeten gaan, gaan, gaan bouwen. En daar gaat gewoon een paar jaar overheen... voordat, uh, vo voordat het mogelijk is om uh, op schaal dat soort dingen te produceren. Ja. En we zien het ook met de Nexus 7. Uh, die had, wat mij betreft, een nog veel groter succes kunnen zijn... dan het nu is als... Uh, Samsung of uh, ...als Google en Asus er gewoon heel veel meer hadden kunnen maken... ...zodat ze er meer hadden kunnen verkopen. Want uh, we hebben heel vaak mensen tegen, zijn, zijn heel vaak mensen tegengekomen... ...die best een Nexus 7 zouden willen hebben... ...maar die er gewoon niet eentje konden kopen... ...omdat die dingen er niet op de, op de markt zijn. Nee, nee in principe. Maar, goed, die tablet is er nou wel... ...maar het is meer die, die periode dat hij er niet is geweest... ...dat veel mensen een andere keuze hebben gemaakt... Uh, ...niet op de Ja, onderwacht. natuurlijk. Ja. Tuurlijk, dus dat, dat, dat is denk ik nog steeds een van de grootste voordelen van bijvoorbeeld een, van, van bijvoorbeeld een Apple. Uh, in zoverre zijn ze misschien niet zo heel revolutionair geweest als het gaat om uh, uh, uh, consumentgerichte vernieuwingen of wat dan ook. Al kan je daarover discussiëren hoor, wat mij betreft. Maar waar ze uh, in ieder geval heel sterk hebben gedaan is uh, gewoon die productiecapaciteit kunnen hebben. En zelfs dan komt... Ook Apple nog in het probleem. Die zeggen van joh, we hadden nog veel meer iPad Mini's uh, kunnen verkopen als we er meer hadden kunnen maken. En joh, we hadden meer iMac's kunnen verkopen als we er meer hadden kunnen maken. Maar die maken al een shit ton van die dingen. Ja. En als je dat vergelijkt met een, een, een stuk kleinere fabrikant. Of in ieder geval een stuk kleinere productiecapaciteit als, als Asus. Ja, dan kom je dan toch op, op, op dat soort punten terecht. En ik denk dat uh, bijvoorbeeld daar ook Samsung in het voordeel is. Die kunnen onder andere een heleboel Notes en een heleboel Galaxy telefoons verkopen, omdat ze er een heleboel kunnen maken. Mm -hmm. Ja, het is maar net hoeveel uh, hoe jij... Uh, kijk, het heeft denk ik allemaal te maken met productiecapaciteit reserveren, want zelf produceren doet bijna niemand meer. Uh, ja, ik, Samsung? Ik, ja, ik, volgens mij Samsung... Je, je, je zit allemaal met dat... Uh, die, hoe noem je dat? Die assemblagefabrikanten en zo. Kijk, uh, daar zijn uh, grote bedrijven voor, zoals dat uh, Foxconn bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Die doen dat gewoon. En, en ja, als je dan een Apple of Samsung bent... dan heb je gewoon meer cash, meer autoriteit... om die productiecapaciteit op te eisen, zeg maar. Ja, en niet alleen dat, maar ook grondstoffen, hè? Oh, tuurlijk, ja. Zo zijn er echt gewoon een jaar of vijf, zes... gewoon geen aluminium laptops op de markt verschenen... omdat Apple gewoon alle aluminium had gekocht ja. voor een vijf jaar. En dat begint nu een beetje weer los te komen. Uh, maar zo, zo heb je dat soort dingen inderdaad. En zo heb je nog meer van die, van die metalen... die in processoren worden gebruikt en dat soort dingen. Ja, als je daar... Uh, uh, ...de capaciteit van kan opkopen. Niks mis mee natuurlijk. Nee. En, en laten we wel wezen... ...voor een uh, commerciële instelling... ...is dat natuurlijk super interessant... ...als, uh, uh, als jij nu met één... Uh, ...adverteerder kan afspreken... ...dat ze de komende drie jaar... ...alle advertenties op Tablets Magazine doen. Oh, dat je gewoon geen zorgen meer aan hebt... ...dat je weet wat je inkomsten zijn... ...en dat je weet van joh... Uh, ook al groei ik nog tien keer zo groot. Uh, zij kopen gewoon mijn capaciteit op. Mm -hmm. Dat is een hele geruststelling. En dat geeft je tijd voor andere dingen. En hetzelfde geldt dus ook voor, uh, voor aluminiumboeren. Uh, om het zo te zeggen. En Corning Gorilla Glas heeft dat voor Of uh, geld, whatever. Daar ging het voor op. En zo so, uh, so heb je dus productiecapaciteit en grondstoffen die worden verkocht. Uh, aan, aan Apple uh, en Samsung onder andere. En uh, zowel... Of weet niet of Samsung dat doet... Maar Apple weten we ook van in ieder geval. Dat weten we, dat, dat zeggen ze ook. Die kopen niet alleen uh, productiecapaciteit. Die geven... Of lenen, wat whatever... Ook nog eens een keer de apparatuur aan Foxconn, Die zeggen van... joh, Luister, wij hebben die... Uh, <laughs> wij hebben die 50.000 Chinezen nodig... En wij zorgen dat ze de, de, het apparaat, de apparaten hebben om het te maken, zeg maar. En dat klinkt dan als van... Oh, wat leuk, ze krijgen een mooi product van Apple. Nee hoor, dat betekent dus dat ze de industriële machines hebben... die, die, die daarvoor gebruikt kunnen worden. Dus ja, want daarmee zitten die... daar, ze zit dus wel eigenlijk aan Apple vast. Nee, je zit er niet aan vast, maar ze hebben daarmee zoveel invloed... dat andere fabrikanten er bijna niet meer tussen komen. Ja, sure, maar dat is voor Foxconn natuurlijk een logische keuze. True, want die true. hebben wel, weet ik veel... Uh, ik weet niet hoeveel miljoen, misschien wel een miljard medewerkers ondertussen. Mm -hmm. Die hebben een heleboel monden te, te voeden. En aangezien er nog steeds geen echt weglopend succes is op uitzondering van Samsung... Uh, van de andere fabrikanten, kan je daar ook niet zo goed op vertrouwen, zeg maar. Wat is het alternatief voor, voor Foxconn? Ja, een beetje, zou de, een beetje van zou de Samsung als klant, klant kunnen nemen... maar ik zou liever Apple als, als klant hebben voor de komende tien jaar... Dan dat ik nog moet gaan vechten elke keer om te hopen dat uh, het Acer-product of het asus product eindelijk eens een keer een succes gaat worden. Zodat je daar druk mee bent. Ja. Inderdaad. Over Samsung gesproken. Uh, deze week vindt er een evenement plaats in New York volgens mij: Galaxy Event. En er wordt de Galaxy S4 uh, gepresenteerd. Nou ja, dat, dat staat zo goed als vast. Maar uh, wat ik vorige week aangaf, wat we eigenlijk gemist hadden tijdens MWC. In 2013 was de Galaxy Tab 3-familie uh, van 7 inch tablets, 10,1 1 inch tablets, wellicht nog een, uh, een, een ander formaat erbij. Um, dus de derde generatie Galaxy Tabs uh, hebben we nog steeds niet gezien. En uh, ja, hopelijk gaan we die deze week zien dan. Ik weet niet wanneer anders. <laughs> Oké, okay. ja, okay. ja, dat hebben we het vorige week al over gehad. Ik zei toen ook al, van je luister. het heet uh, Meet a New Galaxy. Ja. En wie weet kan dat gewoon wel de hele Meet New Galaxy line-up betekenen. Of misschien betekent het gewoon S4. Ja. En um, aangezien de tablets die populair zijn... ook niet meer per se de octa-cores of de, weet je veel, met de 80 gigabyte uh, RAM en dat soort dingen zijn. Maar nee, gewoon de, de iPad mini's met uh, de relatief verouderde hardware... de Nexus 7 met relatief verouderde hardware... Uh, die allemaal meer dan krachtig genoeg zijn om... De mobiele OS te besturen. En dan heb ik dus duidelijk. Laat ik Windows 8 hier eventjes weg. Omdat ik Atom nog steeds te langzaam vind daarvoor. Mm -hmm. He, of in ieder geval voor intensief gebruik. Um, heb je ook wel eens kans. Dat ze het gewoon eventjes. Een, misschien een, een halve generatie overslaan. Nee. Ik zou dat niet zo heel raar vinden. Nee dat is niet zo. Want ik weet al dat, uh, dat winkels uh, hun uh, systeem hebben ingericht. Op de Galaxy Tab 3 serie. En die wordt uh, over. Uh, um, anderhalve maand of twee maanden. in De winkels verwacht. Oké, okay, dus, nou dan kunnen uh, we dat doen. Dus hij komt eraan, kraft, maar dat lijkt het me dan... er niet meer. Maar ah, dan lijkt me dus dat er op het event wel iets over wordt gezegd. Laten we zien. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Dat was het weer! Ja. Oké. Okay. Uh, niks, uh, niks anders koers? Uh, uh, klein updateje. Ik heb een B1. Oh ja, je hebt een, een Ace Iconia B1. <laughs> uh, spoiler: ik denk niet dat dat uh, een hele goede tablet uh, is. <laughs> Nee, nee, dat was, dat was te verwachten. Maar goed, 119 euro, dat krijg je... 119? Ik dacht 159. Nee, nee, nee, dat is de Deze Deze is minstens 119 euro. Ja. Ja, ja. Ik houd een beetje nog steeds op het Suzuki versus... Uh, hoe heet dat ding? Dacia verhaal, weet je wel? Mm -hmm. Ja, dat en Dacia een kan ook voor stadsrijden prima zijn. Zo is dat, zo is dat. En ik heb ook de HP NVX2. Ja. Ja. Um, ja, spoiler ook. Eh. Uh, ja, uh, uh, uh, uh, yeah, weet je wat het is? Ik ben uh, er niet tegen of zo, tegen die dingen of zo. Ik vind ze niet horrible of wat dan ook. Alleen als laptopvervanger is het het niet. En als ta tabletvervanger is het het ook niet. En dan ga je dus zoeken naar van uh, het ding heel droog beschrijven: Van hé, hey, het is een. Keyboard dock en een scherm en er zit een trackpad op en een knopje en een aansluiting. En... Maar ik zou hem niet kopen, zeker niet voor die duizend euro die ervoor wordt gevraagd. Ja, dat is een uh, beetje het de, de, de, de, de, de probleem van dit apparaat, denk ik. De van, alle, van alle Windows 8 apparaten zo'n beetje. natuurlijk, ja, maar deze is wel hoger geprijsd dan bijvoorbeeld de, de Asus, de Asus, de, de Samsungs. Ja, ja ik, uh, ik heb de Samsung Atif Smart PC, de XE500T... en dat komt gewoon omdat ik die open heb staan hoor, dat ik dat weet. <laughs> uh, <laughs> Jij ja, denkt ook al, wat de hel gebeurt ja. daar nou? Waarom weet hij, opeens de naam van zo'n ding? Uh, dat vond ik een redelijk uh, apparaat... en ik denk dat ik de, de common denominator, hè, het, de overeenkomst, gevonden heb... Uh, als je een laptopvervanger is achter apparaat wil... dan is 11,6 inch gewoon interessanter dan kleiner... No. En dat komt omdat het toetsenbord dan wat groter is. Je iets meer ruimte hebt op je scherm voor, voor, voor je tekens en voor je, voor je teksten. En uh, in dat opzicht is het een mooi apparaat. En ik denk ook dat ik deze liever zou houden dan de Samsung bijvoorbeeld. Hm. Uh, maar zelf de geld aan uitgeven. Hm. How about no? Hm. I can understand. Maar het is geen, uh, ja... slecht apparaat of zo, hè. Maar het is gewoon dus nog niet... Uh, uh, het, het, het is weer een is compromis. Een, ja, aan de andere kant... Ik weet het niet. Uh, volgens mij komt mijn moeder hem vanavond eventjes... Ik moet het niet haar vertellen. Die komt er volgens mij vanavond even lenen voor een avondje. Uh, <laughs> nou, ja, dat is wel een goede ervaring. Is, he, dan weten we uh, uh, die, is, die is in de markt voor een Windows 8. Uh, of in ieder geval, die moet een nieuwe laptop. En aangezien al die bende met Windows 8 wordt verkocht... Mm -hmm. Ik heb gezegd van... joh, uh, Ga eerst eens eventjes proberen of je Windows 8 wel kan handelen. Uh, want dingen als splitscreen is wel leuk. Alleen daar zitten ook wel erg veel of, uh, beperkingen in hoor, want ik, ik was ook helemaal oh splitscreen handig handig, En dan kan ik bijvoorbeeld uitzending gemist kijken, en chatten ja. of uh, browsen en uitzending gemist kijken over YouTube kijken. ding is als je dat ding uh, als je het filmpje rechts hebt staan uh, of links hebt staan in, in splitscreen, is het echt zo groot als een postzegel of zo weet je wel? met rechts Want. Ja, maar dan kan je dus niet browsen, want dan kan je de teksten niet lezen <laughs> in je browser. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus de, de, de echte praktische applicaties zijn op dit moment niet, uh, uh, ze zijn er niet niet of zo, maar ze zijn nog wel beperkt. Ja. Nou, nee, dat klopt. Het is volgens mij meer aan ontwikkelaars om, om, om uh, uh, zo'n 1 3 screen of 1 vierde screen uh, in de app te verwerken, om dat te optimaliseren. Ik weet het ook niet. Ja, ja, zo is dat, zo is dat. Dus, uh, en wie weet, is het omdat ik geen Facebook-gebruiker ben of zo, is dat misschien al een stuk minder interessant. Want als Facebook bijvoorbeeld goed zou werken, is dat voor een heleboel mensen erg interessant natuurlijk. Ja, sowieso. Maar, maar goed, oké, okay, dan uh, hebben we het de volgende week alweer een keertje over, lijkt me. Lijkt me ook. Um, tot die tijd kunnen mensen het laatste nieuws. Er wordt deze week weinig... Is het Samsung-event voor volgende podcast of na volgende podcast? De het is vandaag de 11e. Dus 11 week. oké. Okay. Oké, okay, dan is we uh, het dan in de gaten wat er uit het Samsung-kamp komt. Yes. Op het andere uh, gebieden hebben we weinig, uh, verwachten we weinig nieuws, denk ik. Mm, we zitten net naast, na twee grote beurzen, dus ik denk dat het even stil is. Oh, ja, uh, volgens mij zitten we in, hebben we in mei Computex 2013... Ja. en dan zien we weer allemaal Windows 8-apparaat waarschijnlijk. Denk ik. Ja, Dus daarom zeg ik, van uh, komende week uh, hou dan vooral het Samsung-nieuws in de gaten... En dat kan je natuurlijk allemaal vinden op tabletsmagazine.nl En uh, linkjes daarnaartoe kan je vinden op twitter.com slash tabletsmagazine yes. Dat wordt allemaal ingetikt door Martijn Schel, mijn grote vriend Daar ben jij En ik ben Sam, ik ben uh, op Twitter ook te vinden op twitter.com slash Sam Dat is hem, ja yeah. Ik dacht, uh, ga je nog een keer kreunen of... Dan, <laughs> ik zat te lezen ja. dacht, oh. Vorige week moest ik ze nodig plassen <laughs> ik dacht, jij moet nodig kakken deze week of zo. Hey, uh, tot volgende week. Tot volgende week.